Schouw maakt zich vooral zorgen over de privacy van gewone burgers... van wie ook beelden worden opgenomen. De inzet moet wettelijk en controleerbaar zijn. Nu weten we niets, zegt hij. De stemming in het Cypriotische parlement over het Europese reddingsplan... is verschoven naar morgen. Grootste probleem is de clausule in het reddingsplan... die voorschrijft dat rekeninghouders bij banken meebetalen aan het reddingsplan. In het parlement is daar verzet tegen ontstaan.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 Volgens sommige berichten zijn de Europese Unie, de Europese Centrale Bank... en het Internationaal Monetair Fonds al akkoord gegaan met de aanpassingen. Paus Franciscus heeft in Vaticaanstad het eerste buitenlandse staatshoofd ontvangen... zijn landgenoot president Kirchner van Argentinië. Over het gesprek zijn zoals gebruikelijk geen mededelingen gedaan. De ontmoeting was vooraf als delicaat bestempeld... omdat de nieuwe paus als aartsbisschop van Buenos Aires... vaak kritiek had op het beleid van Kirchner. Hij verzette zich tegen de legalisering van abortus en het homohuwelijk... En hij had ook kritiek op het economisch beleid van de regering. Morgen wordt Paus Franciscus in een plechtige ceremonie geïnstalleerd. De Britse acteur Frank Thornton, die Captain Peacock speelde... in de legendarische BBC-serie, wordt wel geholpen, is overleden. Hij stierf zaterdag op 92-jarige leeftijd. Hij was de ene laatste van de originele cast van Iobing Being Served... die nog in leven was. are you free? I'm busy pricing my ties, Captain Peacock. The gentleman wishes to try a dress. I'm free. De serie werd in Groot-Brittannië uitgezonden van 1972 tot en met 1985. In Nederland zond de de serie uit. In latere jaren werd de serie over het warenhuis Grace Brothers nog vaak herhaald. In Groot-Brittannië trokken de afleveringen vaak meer dan 20 miljoen kijkers. Het weer flinke periode met zon. Alleen in het noorden eerst nog bewolkt. In het zuidwesten en westen kans op een bui. Temperatuur tussen 6 en 9 graden. Vanaf morgen wisselvallig en weer iets kouder.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 Dit is Radio 1. EO, dit is de dag. Thijs van den Brink en Elsbert Gruteke. Goedemiddag, mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. De lege schappen die dreigen bij Albert Heijn... doordat de distributiecentra staken. Maar als je babyvoeding nodig hebt, dan liep je al eerder de kans mis te grijpen. Grote kans dat Chinezen u voor waren. Zometeen voedingswetenschapper Frans Kok daarover. Maar eerst de boekenweek. Het thema deze week is Gouden Tijden, Zwarte Bladzijden. We hebben drie schrijvers aan tafel die recent een boek schreven over een zwarte pagina en hun familiegeschiedenis. Laura Staring met Duitse wortels, Marcel Reuser met Zo Vader en Leonie Jansen met Geheim. Goedemiddag, hartelijk welkom allemaal. Hey, goedemiddag. Uh, Leonie, je hebt ook een theatervoorstelling gemaakt hè, van, jouw, uh, van jouw boek. Jullie ouders speelden een foute rol in de oorlog, althans, dat zeggen wij dan. Laura, in jouw geval, kan je daar nog wel over discussiëren? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Mijn moeder was Duits, maar dat maakt natuurlijk nog, nog niet per definitie fout. Ze is daar geboren uh, en had dat gemeen met de rest van de bevolking. Ja. En, uh, maar als kind van een Duitse moeder word je op een gegeven moment ook nieuwsgierig... naar uh, uh, welke rol hebben ze gespeeld in de oorlog. Ja. En, en wat bleek? Nou ja, mijn moeder was 15 toen de oorlog uitbrak uh, en 20 toen hij afliep. Dus uh, uh, ja, ze heeft in de Hitlerjugend gezeten, ze heeft in de arbeidsdienst gezeten... Zoals bijna iedereen. Um, Want dat was geen keus, maar een opdracht? De Hitlerjugend was uh, praktisch verplicht. Uh, je kon daar wel onderuit, worden. Er zijn mensen die het niet gedaan hebben. En de arbeidsdienst, dat was eigenlijk een soort van... Ja, kijk, je moet je voorstellen, die samenleving was gemilitariseerd. En uh, de, de jongens waren aan het front. En de meiden moesten dus na hun middelbare school... een, een half jaar aan een jaar de boeren op het veld helpen. Maar ook in de defensieindustrie werken. En uh, nou ja, dat kun je natuurlijk ook een ondersteuning van het systeem... Noem. Ja, maar het ligt allemaal heel genuanceerd. Als je het zo vertelt. Uh, Jammer, hè? Nee, helemaal niet. Nee, nee. Wat wil je horen? Dat ze nee, fout was? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee, maar dat voor mij een... was ze niet fout. Nee, maar dat is wel het beeld voor veel mensen van buiten, denk ik. Ja. Als je zegt dat je moeder bij Hitlerjeugend heeft gezeten, dan zit in, oh... Ja. Nee, maar dat was voor hun gewoon een soort van padvinderij. Ze vond er niks aan. Het was stom vervelend. Uh, ja. Ze ging veel liever naar de katholieke... Ze zat ook in een, een soort van katholieke jeugdgroep. En uh, daar zaten haar echte vrienden, zeg maar... En dit deed je er op zaterdagmiddag bij. En dat is stomvervelend ja. onvervelend, want dan werd het Weermachtbericht voorgelezen. En dat soort onzin meer. Ja, zo ging dat. Maar zo Reuze, jouw vader vocht bij de WAF-SS. Beschrijf je in zo'n vader. Kan je dan zeggen dat hij fout was? Nou, dat een keuzefout was. Een keuzefout was? Ja. Dat is iets anders dan dat hij fout was? Ja, dat is wel degelijk iets anders, ja. Ik Kijk. moest net, toen je die vraag stelde... was wel goed dat je me stelde, maar eigenlijk is het heel dom en achterhaald... om in termen van goed en fouten te spreken. Ik wil jou niet persoonlijk aanspreken, maar... Heel Nederland doet het. Nou ja, kijk, als je... en Dan moet ik met nadruk bij zeggen dat ik geen excuus zoek voor mijn vader. Ik heb naar de feiten gezocht. Als je 19 bent ongeletterd, uh, je vader is een fanatieke NSB'er. Dat was in zijn geval. En zijn vader er... was NSB'er. Ja, ja. Dan bestond er dus een kans dat je, dat je zoiets deed... en dat je dus een foute keuze maakte. Ja. Ja, en zo zie je dat ook. Hij, heeft, hij was niet fout, het was een leuke vader verder. Ja, een prachtige vader. Ja, alleen die foute keuze heeft hij gemaakt. Het boek is nu uit en al de mensen die vroeger met mijn vader te maken hadden, die, die verdedigen hem tegen mij. Ja. Dus dat is een bizar beeld. Ja. Leonie Jansen, jouw vader, vocht ook voor de Duitsers? Ja, mijn vader vocht, vocht voor de Duitsers en heeft gevochten in het Afrika Korps en is krijgsgevangene gemaakt in Amerika. Ja. En ik heb hem nagereisd en ik heb dat, dat, dat uitgezocht. Maar toen, ik hij heb eigenlijk... niet, toen hij er niet meer was, hè? Heb jij toen hem he, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Hij is in 1999 overleden. En ik heb dezelfde ervaring als Marcel. Ik vind dat hij een foute keuze heeft gemaakt. Maar dat maakt iemand nog niet tot eeuwig fout. Nee, want ook hij was voor jou een leuke vader. Nee, ik was, dat is was heel dubbel. Ik had een, ik had een ontzettende. Um, vader die enorm wisselde van stemmingen. en uh, Ik kon dan de prachtigste dochter zijn... maar het volgende moment werd ik bedolven onder een stortvloed van kritiek. En daar heb ik mij langzamerhand van teruggetrokken. En toen hij overleed, toen hield ik eigenlijk niet meer van hem. En ik ben dus pas eigenlijk twaalf jaar na zijn dood... op zoek gegaan naar ja, wie hij was en wat hij heeft gedaan. En, en dat heeft wel de boel weer toch weer een ander perspectief gebracht. Meer van hem gaan houden weer. Ja. Was het een onderwerp van gesprek, Laura Staring, bij jullie thuis? Nee, nee. En ik denk dat dat voor ons alle drie geldt. Ja, het, was, de, het was bij ons aan tafel, werd nooit over de oorlog gesproken. Mijn vader was Nederlander, maar die begon er ook niet over. En mijn moeder die had zoiets van, ja, dat snappen jullie toch niet. en uh, uh, Ja, er was natuurlijk toch een soort van... Uh, uh, schaamtegevoel. Uh, je bent, uh, zij kwam, mijn moeder kwam in 1950 naar Nederland. En uh, ja, toen was je als Duitser niet bepaald geliefd. Uh, dus ze uh, had het sodemieter afgeleerd om, Nederlands, om uh, Duits te spreken. We zijn dus ook niet tweetalig opgevoed. Nee. Maar nooit ja. dat jullie zelf aan tafel vroegen. Zoals ik bij mijn ouders deed. Van, uh, hoe was het eigenlijk in de oorlog? Dat heb Wat? ik wel gevraagd. Maar dat, toen zei hij, dat vertel ik je wel als je 16 bent. En toen ja. ik 16 was. Toen zei hij van, ja, ik heb een hele stomme fout gemaakt. Ik heb met de Duitsers meegevochten. En daarna begon hij te huilen. En dat was het. Maar hij vertelde het wel, gewoon meteen in één keer, op die nou, op, die, de op de 16e. 16e ja. Toen had ik er al een paar keer naar gevraagd. Omdat er op school werd er natuurlijk heel veel over gesproken. Wat hebben jouw oude ouders gedaan in de oorlog? Dat was echt een thema. Dat, dat was wel een thema, maar hij, ja, hij heeft het heel sumier verteld. Ik wist het altijd. En het bijzondere is wat jij net zei, van, dat begrijpen jullie toch niet. Als je er dan naar vroeg, was dat, het, was dat voor mij ook het antwoord van mijn vader. Dat begrijp je toch niet. En dan werd hij heel emotioneel. En dat wilde ik als kind eigenlijk niet zien. Nee. Je raakt ook gegeneerd als je de vraag stelt. Aan je ouders? Ja, omdat je als je gesloten vader hebt... Mijn vader was heel aardig en lief, maar gesloten. En als je, op mijn negentiende had ik een dergelijk gesprek. Toen vroeg hij van, heb je ooit last gehad van huh, stotter, stotter? En toen moest ik wel begrijpen wat hij bedoelde. En toen zei ik, ja, dat weet ik niet. En toen, toen raakte ik heel gegeneerd. Toen zei hij, als je maar niet denkt dat ik iets met Adolf Hitler had. En dat was de hele verklaring. Hmm. Dus de sfeer, wat jij beschrijft, de sfeer was niet open. Huh? Er was een geheim. Ja, en, en dat, dat voelt een voelde je ook. Ja, en dan ja, ligt daar liep jullie dan maar beetje... omheen. Ja, ja, is ja, maar als is dat je als dan... kind wil je heel, je, wil je, je, wil ja. je ouders niet de maat nemen. Je hebt ook niet het idee dat je, dat je genoeg informatie mm -hmm. hebt om dat, uh, om dat te kunnen. Maar je bent wel nieuwsgierig als kind. Of tenminste, je wilt wel weten van hoe was het vroeger ja, maar je? Jawel, maar het is net zo, denk ik, als met een slecht huwelijk. Je gaat daar ja. niet in roeren als kind. Omdat je denkt van mijn god, het zal toch niet mm. waar wezen. Je wil, niet, je wil gewoon mm -hmm. dat je de idylle in stand blijft. Mm -hmm. Je wil in het mm -hmm. paradijs leven. Ja. Maar straks maak je nog iets los bij zo iemand... Het enge is denk ik dat je iets voelt dat er iets is. Tenminste, dat gold voor mij. Je voelde dat er iets was, ja. donkers was. Waar je waar eigenlijk geen weet van. Maar wel dat je er vanaf moest blijven. Ja, ja. je moest erover zwijgen. Er werd ook over gezwegen. Maar er was een voortdurende ondertoon. Ja. En die voelde je. Ja. Ja. Ik wil niemand beledigen. Maar volgens mij zijn jullie alle, alle drie ongeveer rond de vijftig. Is dat uh, toevallig? Dat jullie nu een belediging <laughs> voor nee? mij. Nee, voor mij <laughs> niet. Maar is het toevallig dat jullie nu met het verhaal naar buiten komen? Nee, nou, ik denk dat je uh, een zekere leeftijd... Voor mij geldt dat ik kinderen heb. En toen ik kinderen kreeg, die zijn nu tien en dertien. Dus een tijdje geleden. Toen ik kinderen kreeg, kreeg ik last van angstklachten en paniekaanvallen... die ik al eerder in mijn leven had gehad. En dan kom je bij iemand die er meer verstand van heeft... en die gaat dan met je praten. En dan blijkt dus toch dat heel veel zeer te doen, die plek. Zonder dat je precies weet wat er, wat er was? Nee. En, en, dus, en, en dan ga je dus op mijn... mijn uh, het vuurtje wat alles bij mij aanstak was dat ik uh, in 2008 in, uh, bij Paul en Witteman aan tafel zat. Ik had een boek geschreven over de voetbal in, uh, in 1978 in een vuile oorlog. Argentinië. In Argentinië. En uh, Out of the Blue vroeg uh, Jeroen Paul mij van. Uh, dat boek werd aangeboden aan Maxima. Hè. Wat als je daarbij had mogen zijn? En toen zei ik: van, Hoe legt Maxima het uit aan haar kinderen dat haar vader fout was? En dat was een totale. Impulsieve reactie. Hm, want dat ging ook over jezelf? Dat ging over mezelf, ja. Ja, bizar is dat. Terwijl dat, ik wist niet dat die vraag kwam... en ik wist ook niet dat ik daar ging antwoorden. En dat was wel de aanleiding om nu echt dit boek te willen schrijven. Ja. Voor mij was dat ja? ook 2008 trouwens. Okay. Ik liep, ik, mij ook. Ik liep naar Santiago de Compostela en ik had al negen jaar niet aan mijn vader gedacht. En op een dag en het was ook gisteren zei toevallig een vriendin van mij je deed dat toch omdat je kinderen net het huis uit waren om een periode af te sluiten. En wat mooi dan dat dan opeens op dat moment hij liep dus naast mij negen jaar na zijn dood. Ik voelde hem Als het en ware. ik hoorde ja. hem. En uh, dat was voor mij een hele bijzondere gewaarwording... omdat ik gewoon helemaal niet dat had verwacht en aan hem dacht. En, en toen kwam voor mij een beetje de opening. En, en vervolgens kwam ik bij toeval terecht op het Nationaal Archief. En daar bleken nog heel veel documenten ja. over hem te zijn. Nou, mm -hmm. ja, Bij mij was het nog weer iets anders. Ik was in uh, uh, 1994 ben ik uh, met mijn moeder naar uh, Silesië teruggegaan. Zij kwam dus Ollen. uit een uithoek van het Derde Rijk, zeg maar... Uh, en dat was natuurlijk. En na de oorlog is Silesië opgeslokt door Polen, wat in zijn geheel 200 kilometer naar het westen is geschoven. En daardoor was dat opeens buitenland en bovendien communistisch. Dus mijn moeder had geen enkele behoefte om terug te gaan. En uh, in 1994 was het dus niet meer communistisch. En toen zei ik: van nou, ik wil toch die, ik wil die verhalen gewoon horen. Dus we gaan erheen. Dus ik ben daar met haar heen geweest en ik heb daar een week met haar rondgelopen. En dat was een hele ja, het was een emotionele uh, reis. We zijn onder andere ook in Auschwitz geweest... wat, daar vlakbij, wat vlakbij 60 kilometer van haar dorp of, of stadje woont, uh, ligt. Dus, um, dus ik heb... Uh, maar dat, ik deed dat eigenlijk niet met het oog op een boek... maar meer omdat ik dacht, ik moet dat voor de familie hebben, dat mm -hmm. verhaal. Ik, mijn broers, he, die waren nog niet echt geïnteresseerd. En ik dacht, ik wil gewoon weten wat er gebeurd is. Dus ik heb wel iets meer... Uh, met haarzelf daar beleefd. Ja, ja. Wat heeft het losgemaakt, de publicatie van het boek? Leonie, in jouw geval? Nou, ik, en de ik, voorstelling? Word, ik, ik moet je zeggen, ik word overspoeld. Het, het lijkt wel alsof, um, uh, doordat ik het heb verteld... alsof ik een soort vrijbrief kreeg geef voor openheid. Mm -hmm. Dus ik, ik word overstelpt. Uh, en naar aanleiding van het boek... maar heel direct naar aanleiding van de voorstelling... omdat ik na afloop nog even met mensen ga praten... Door nou, ongelooflijk veel reacties. Mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Mensen die dan voor het eerst zien dat je dus kennelijk niet doodgaat... of wordt afgeschoten <lacht> als je het vertelt. Iedereen blijkt ouders te ik, hebben die foute dingen doet. Nee, nee, nee. Niet, lang niet iedereen. Want ik word net zoveel benaderd door mensen die... dan zeggen ze van, ik, ik, mijn verhaal is van de andere kant. En dan blijkt dat het <tie> kinderen zijn van verzet, helden of strijders... En die hebben namelijk ook, um, er werd zo gezwegen. En de, en de ondertoon was er steeds hetzelfde. En natuurlijk ook heel veel mensen die een geheim ja, hebben. Even voor mijn begrip, de ondertoon was hetzelfde. Want ook hun ouders hadden soms iemand omgelegd, misschien, in het verzet. Uh, uh, nou, het is, het is meer het fenomeen dat, dat onze ouders... Een, een heel belangrijk deel van hun, ja, hun jonge jaren een enorme, uh, belangrijk iets hebben meegemaakt. Iets wat heel veel impact heeft ja. met oorlog en met dood en verderf... en verraden of niet verraden. En daar werd niet over gesproken in de familie. En dat en is de toch voelde je het altijd. Ja. Ja. Ja. Marcel, wat heeft bij jou nou, dus nou ja, dat, dat, dat merk je dus dat het dus bitter is, eigenlijk ook wel. Dat of je nou dader of slachtoffer bent... dat je Ik heb met, met kinderen van, uh, van Joodse mensen heb ik een, uh, een ervaring... Uh, Gedeeld. En die, die, hun opvoeding leek als het ware op de, op de mijnen met, met, met dat zwijgen op de achtergrond. Maar je, je kunt beter zeggen, kijk, uh, oorlog is een heel groot, uh, naar en zwart ding. Maar um, uh, verraad en uh, andere levensthema's komen in alle gezinnen voor. Dus wat weet jij van je vader? Weet je wel alles? Mm -hmm. Dat kom ik heel erg tegen. Ja, ja, ja. Dat mensen dus uh, niet door durven vragen, omdat Laura net zei, je wil dat gezin een beetje intact houden. Maar dan komen de mensen die, die de vader, waarvan de vader een half jaar verdwenen is. En uh, die had waarschijnlijk een buitenvrouw of weet ik veel wat. En dat, daar wordt dan niet meer over gesproken. En die verhalen ja. komen nu ook los. Ja. Die verhalen komen ja. nu ja. los, ja. Dat? Ja, Ik vroeg me af of uh, de gesprekken die toen gevoerd zijn... of, of ook uitgelegd is door je ouders. Uh, waarom, waarom ze er toe gekomen zijn. Was het uh, zeg maar jeugdige onbezonnenheid of was het echt uh, geloven in... in He? In, in het Grote uh, Derde Rijk, of wat was het? Ja, Ze waren natuurlijk hartstikke jongen ja, Maar Dan ga je uit van, de, van de, de, de maatschappij zoals wij nu leven. Zover ja. ik kon vaststellen, mijn vader bracht volk en vaderland rond omdat het van zijn vader uh, moest. Uh, niet, uh, hij, hij kon naar de Ulo, maar daar, daar was geen geld voor. Dus hij was ongeletterd. Hij, hij leefde in de Achterhoek, dan moest je in de, in de ijzergieterij gaan werken vanaf zijn veertiende. En uh, vervolgens raakte hij zijn baan kwijt en heeft hij een soort opportunistische bui. Vergeet niet, die, die, die man was nooit verder dan 10 kilometer van zijn eigen woonplaats af geweest. En nu kon hij opeens op reis. Dus Wel, wat? we er... kunnen ook naar andere doelen kiezen, dan, zou ik zeggen. Ja, dan, nee, nee. Nee. maar wat was het alternatief dan bijvoorbeeld? Nee, nee maar, maar het, is, het gaat niet om. Ik wil die keuze niet goed spreken. Maar er was ook een jongen van 19 die die het leven in zich voelde bruisen... en de dag van, nou, ik ga daar, ik ga daar ja. naartoe. Die vroeg zich dat niet eens het, aan. Het, het, het wonderlijke is, heel veel mensen vragen dat ook ja. aan mij. Maar dat is misschien omdat het voor mensen belangrijk is... om dan ook weer de indeling goed en fout te kunnen maken. En ik, ik heb precies hetzelfde als jij. Ik wil hem niet vergoelijken want het nee. was een foute keus. En ik ben er zelf niet helemaal achter gekomen, behalve dat ik in een briefje, een getuigschrift heb gelezen... ik ben toen lid geworden van de NSB... omdat ja, ik meer geld dreef... wilde verdienen in Duitsland. Nee. Even ja. naar... Nu. Wat, zijn de, wat moeten we hier, Wat is de les ervan van ja. jullie boeken, Laura? <laughs> nou ja, de voor de hand liggende les is natuurlijk oordeel niet te snel. He, dus uh, de, de, daar zijn we in Nederland nog sowieso nogal erg goed in. Nou ja, ze, zij zeggen we allebei foute keuze van mijn ouders, van mijn vader. Ja. Goed, maar uh, uh, foute keuze, Je moet, je moet die keuzes, moet je, je moet ook die keuzes in in perspectief zien. Oordeel niet te moet... definitief. Nou ja, het probleem is, en dat heb ik geprobeerd ook in mijn boek. Voor mij lag het natuurlijk anders, want he, mijn moeder, die ja, die is daar gewoon geboren en en en uh, en. en uh, mm -hmm. Uh, voor mij veel. was het probleem meer van hoe verklaar je... Kijk, mijn boek is eigenlijk geschreven vanuit het perspectief van de Duitsers. En ik, ik, ik ben ook verrast dat, dat er zoveel belangstelling voor is. Kennelijk is dat niet eerder gedaan. Mm. Uh, dus wij zijn altijd gewend natuurlijk om, uh, om, om, om de Duitsers... Nou ja, goed, die zijn de oorlog begonnen, dus die moeten we mond ja. houden. Ja. Uh, dus, en nu wordt het uh, vanaf de andere kant beschreven. Het wordt vanaf, vanaf de andere uh, kant beschreven. niet lessen? Uh, vraag door. Je vraagt toch door. Ik heb toch, toch ook spijt. als kind bij je ouders? Ja, ja? Ik heb toch spijt van dat ik zo laat hmm. na de dood van mijn vader pas. De, ik denk nu met alles wat ik nu weet. Ik heb hem nog heel, heel veel te vragen. Dan en, maar even ongemak thuis. Ja, en wat, wat, ik, wat ik ook eh, tegen mensen kan zeggen. Eh, doordat ik het heb opgeschreven. Is het een verhaal geworden waar ik tegenaan kan kijken. En zit het niet meer in mezelf. En is dat ook heel prettig ja? voor mijzelf. Voelt dat een bevrijding? We, ja, ja dat, het is op een rijtje. Marcel? Ik heb het er een reeks. Nou ja, ik zal, uh, je vroeg wat er van lessen. Voor mij op persoonlijk vraag ik dat, dat, dat ik dus van mijn vader mag houden. En dat ik het ook mag zeggen. Onverbloemd. En in het groot zou ik wel zeggen. Uh, loop niet achter iemand aan die uh, zegt dat het allemaal zo makkelijk is, de oplossing. Want dat is wat er toen gebeurde. En onder hele slechte economische uh, omstandigheden. Maar goed, ik kan ook. Als je, als je buiten komt kun je zo mensen uh, aanwijzen. die wel ergens achteraan lopen. Mm -hmm. En dat systeem, nou ja, dat, die fout mogen wij nou van niet maken. Nee, nee. Ik noem nog één keer de titels van jullie boeken. Laura Staring, Duitse wortels, Marcel Reuze, Zo vader... en Leonie Jansen met Geheim. Als u thuis die boeken wilt lezen, koop ze dan. Want het is boekenweek, <laughs> per slotverrekening. En het is maandag, dus tijd voor onze voedingsrubriek Melk en Honing. Melk en Honing. Alles over eten en drinken. Vandaag met voedingswetenschapper en zoon van een kippenboer hoorde ik net Frans Kok. Welkom, waar wil je het met ons over hebben Frans. Over babyvoeding. Sommige schappen zijn helemaal leeg, dat klopt. Ja, ze hebben een bestelling in hun mobiele telefoon staan. En als ze de winkel ingeweest zijn, dan merk je gewoon dat ze naar buiten gaan, dan gaan ze gelijk bellen. En dan vaak genoeg zie je zelfs bij de Albert Heiner, bij ons aan de overkant, dan zie je ook mensen naar buiten komen, ook met de babyvoeding. En dan staat er een bestelautootje en die staat al helemaal vol. Met de desbetreffende voeding. En dan gaan we weer naar het volgende adres. Nou, dus. ja, Chinezen en babyvoeding. En wat is daar precies mee aan de hand? Nou, een aantal jaren geleden, enkele jaren geleden, is er het melamine-schandaal in China. En dat was dat, uh, dat toen uh, criminelen die hebben in uh, babyvoeding, hebben ze aangelengd met water. En om dat te camoufleren, hebben ze melamine toegevoegd. Dat is een chemische stof die normaal gebruikt wordt in coatings... en, in, en ook verder bij allerlei kunststof en dergelijke. Uh, maar dat is heel rijk aan stikstof. En uh, eiwitten zijn ook rijk aan stikstof, dus op die manier kon je het camoufleren. Er ja. zijn 300.000 kinderen in het ziekenhuis uh, ziek van geworden. 50.000 uh, in ziekenhuizen opgenomen. En zes overleden uh, aan nierschade... En ja, de Chinezen zijn massaal, hebben dus absoluut wantrouwen gekregen... en zijn massaal, zijn ze in Australië en ook in Europa uh, zijn ze... Uh melkpoeder en ook babyvoeding gaan inslaan. Ja, en dus is, gaat het zover dat nu zelfs in Nederland... sommige winkels je niet meer dan twee of drie pakken mag kopen? Precies. Om te uh, we dat hebben dat alles weggekocht wordt. Ja, we hebben, we hebben overigens nog wel voldoende uh, van deze babyvoeding in Nederland. Maar bijvoorbeeld zo'n pak uh, kost normaal uh, 11 euro in, in, in Nederland in de schappen. Uh, in China op de zwarte markt. En ook hier al deels gaat het voor 60 euro. Gaat het al weg. Ja, dus het is uh, erg populair. Ik zou zeggen, ja. het is leuk voor die fabrikanten. Want die kunnen flink produceren. Uh, de, uh, de, inderdaad. Uh, Friesland Campina. En ook Nutritia. Die bouwen fabrieken er, erbij. Uh, uh, in Nederland en ook in, in Frankrijk. Uh, omdat ze ook aan die vraag tegemoet willen komen. En ook voorzien dat uh, in Azië sowieso er veel meer behoefte is aan babyvoeding... omdat ook die ja. bevolking steeds uh, groeit. En, en maar behoefte. hebben de moeders geen borstvoeding daar? Ja, of ja, want, is dat uit? Die hebben, nee, borstvoeding is natuurlijk toch nog steeds uh, nummer Het beste, één. Ja. Het allerwesten, Het ja. Probeer dat op zijn minste een half jaar vol te houden. Zeg ik, heb begrepen, ja, ik heb begrepen. <lacht> ja, ik heb begrepen van Toen, als best... Ja, ooit in het ja, ver verleden heb al, ik dat inderdaad dat gedaan. Je, ja, maar je hebt het heel goed gedaan. Want ja, dat uh, dat zelfs langer dan een half jaar. Mm -hmm. uh, maar dat lukt dus uh, ook niet altijd. En dan uh, moet je toch bijvoeden. En uh, daarvoor is dus uh, nou, babyvoeding... En ook na die zes maanden dan is toch babyvoeding wel uh, van belang. En wat zit erin? Je hebt hier nou, een pak voor je neus staan. Wat, wat, ja. wat, uh, wat, wat, wat voor een... E dit is een, een standaard opvolgmelk, uh, die is voor zes tot tien maanden. En daar zit eigenlijk, zoveel mogelijk hebben ze hierin nagebootst... Uh, wat ook uh, de componenten zijn in de moedermelk. Er zit eigenlijk wel honderd jaar research uh, van de fabrikant in. Um, heel belangrijk hierin is het, het, het, de component ijzer bijvoorbeeld. Maar je hebt ook omega-vetzuren, belangrijk voor de ontwikkeling van de hersenen. Uh, vitamine D en natuurlijk ook de normale... Uh, eiwitten en koolhydraten. Ja. Dus er zit een hele lijst van uh, componenten in. En dat is dus een goed product? Het is een goed product. Maar waarom gaat die prijs dan niet gewoon omhoog als er zoveel vraag is? Waarom ontstaat er een zwarte markt? Ja, dat, uh, dat moet je aan een econoom vragen. Je bent voedingsdeskundige. <laughs> dat weet ik niet. Wat wel heel interessant is, is dat het probleem... Uh, waar we eigenlijk met die voeding ook mee zitten bij de baby's... en dat wordt eigenlijk niet echt onderkend, ook in Nederland niet zo sterk... dat, uh, dat er nogal wat tekorten zijn. Uh, dat zagen we in een groot onderzoek wat we bij 6.000 uh, zwangere vrouwen in China, in het westen van China... op plattelandsgebieden hebben gedaan... hebben we gezien dat, als de, dat er heel veel ijzergebrek bijvoorbeeld is... Bij al, de, al en... bij de zwangere vrouwen. Ja. En het is zo dat in de, het laatste drie maanden van de zwangerschap... waar ook de hersenen zich uh, sterk gaan ontwikkelen... trouwens ook na de geboorte... dan is dat ijzer is ontzettend belangrijk uh, voor die hersenontwikkeling. En we hebben kunnen aantonen in, in die grote studie dat als kinderen... Uh, zeg maar in die laatste maanden van de zwangerschap, dus het ongeboren kind, als dat voldoende ijzer toegediend krijgt, dat zelfs. Enkele jaren na de geboorte dat ze mentaal veel beter ontwikkelen uh, en cognitief, dus hun hersenfuncties, veel beter zijn dan wanneer dat niet gebeurt. Ja, dus dat betekent dat je eigenlijk al met de voeding van de moeder moet beginnen ja, het, in een zwangerschap? Het, het, precies, het is er twee jaar geleden door Hillary Clinton, die heeft toen de eerste duizend dagen samen met UNICEF uh, heeft ze een sterk pleidooi gehouden: dat de eerste duizend dagen van het leven, dus van de conceptie. Tot en met het tweede levensjaar zijn eigenlijk niet alleen voor de, de gewone lichamelijke ontwikkeling, maar ook voor geestelijke ontwikkeling, voor het opbouwen van weerstand, voor de immuniteit, zijn ultra belangrijk. En, en dat is niet alleen natuurlijk heel sterk in zich ontwikkelende landen, maar ook in een land als Nederland ja. zie je toch nog dat er toch zo bij nou, één op de zes kinderen onder drie jaar uh, komt een lagere ijzerstatus voor. En dat kun je dus, die is niet zo extreem als in, on, in onderontwikkelde landen. Maar wel van die aard dat je voor een goede uh, geestelijke ontwikkeling... dat het wel zeker zin heeft om daarop te letten. Ja, maar al je, moet de al, de ja, je moet al als vrouw dus niet roken, niet drinken. Foliumzuur ja. zikken, wat ja. moet je nog meer? Nou, je moet een... een, een niks uh, leuks meer nee, over. Nee, nee, ja. ja, ja, ja. Nou. Dat ik niet, waar. <laughs> Wat, wat, nou, wat komt tijdens, daar de zwangersch... aan tijdens de zwangerschap moet je inderdaad die dingen uh, absoluut niet doen. Nee. Want het heeft direct gevolgen voor de, voor de vrucht. Maar dan die ijzer, dat je ijzergehalte? Moet, moet ja, dat je dan... moet denk ik wel erop toezien dat de voorziening tijdens de zwangerschap al van zaken als vitamine D, en dat wordt trouwens ook voorgeschreven, dat zou je ook in, in, in supplementen moeten nemen, mm -hmm. maar ook ijzer, ook uh, uh, omega, vetzuren. Dat, je, dat die voorziening in elk geval zo optimaal mogelijk is. Maar dus dat betekent dus eigenlijk dat je vrouwen die zwanger zijn. een heel, heel voedingsadvies moet geven? Nou ja, kijk als je. Nou neem dat ijzer nou bijvoorbeeld. Ijzer dat zit in behoorlijk wat producten: in, in vlees, vis, gevogelte. in volkorenbrood. Uh, ook in groenten. En, en niet zo trouwens extreem in de spinazie van Popeye. Want dat is hey, altijd een dag. Maar, nou oh. uh, maar uh, het zit ook in, in, in groene groenten. En uh, ja, de voorziening daarvan dagelijks voor een, voor een zwangere... is toch zo'n beetje 10 milligram. En dat loopt op tot 20 milligram per dag. Je, en als je schuldgevoel hebt omdat je dat niet gedaan hebt... wat moet je dan, Frans? Ja, misschien, <lacht> kun, je naar je, vragen. misschien kun je naar je huisarts en toch eens kijken of je... want je hebt symptomen van bloedarmoede bij zwangere vrouwen. En als die sterk zijn, moet je naar je huisarts. En dan kun je misschien met staalpillen... Kun je het, als je het niet met de voeding wil, met staalpillen goed maken. Goed. Het is tijd voor onze dichter bij de dag. Het is vandaag Rinske Kegel. Rinske, goedemiddag. Goedemiddag. We zijn benieuwd naar je gedicht. Ja. Beste wereldburgers. Wat zien we hier werkelijk? Een meesterwerk of een kleurenkopie? Kunnen we met zwart geld betalen? Wat is hier werkelijk aan de hand? Assimilatie of moederliefde? Mogen we ons hier wel mee bemoeien? Wat gebeurde er werkelijk? Was het toekijken of participeren? Hoe moeten we naar keuzes kijken? Wie plundert daar de supermarkt? Een dief of een zorgzame vader? Waar vinden we dit het meest op lijken? We vergeten dat we zelf onze grenzen hebben aangelegd. We leggen antwoorden in de mond van de ander. Misschien vragen we ons te veel af. Wat eten we eigenlijk vanavond? Pietjes of dopertjes? Dankjewel, Rinske. Wie goed heeft geluisterd de afgelopen anderhalf uur kon het helemaal plaatsen. Wij zetten je gedichten op onze website, dit is de dag.nu. Daar kunt u ook uh, gesprekken lezen. En uh, wij danken de gasten, Diederik Samson, Geert-Jan Jansen... Hilly Nicolaas, Leonie Jansen, Laura Staring, Ma Marcel Reuzer en Frans Kok. En zometeen na half vier de villa met Ger, Ger Jochems. Ger, goedemiddag. Ik hoor geen Ger. Goed, zometeen na half vier. Ger Jochems, uh, die presenteert de villa VPRO. En dat is uh, na het nieuws van... En anders gaan wij, wij gewoon vier. door. Ja, we kunnen wel we even ik weet niet, uh, kunnen we naar het nieuws? Of uh, moeten we nog wat leuks vertellen? Ja, we horen Ger in de ja, verte. Ja, Ger, Ger, Ger Gert. Gert. stond niet open, geloof ik. Hallo. Ik, praat ik praat zo meteen met Omar Ramadan... over de toename van geradicaliseerde moslimjongeren... die naar Syrië afreizen om daar samen te rebellen... tegen de gehate Assad te gaan vechten. En Ramadan, die is een adviseur... en hij adviseert overheden over radicalisering. De aantallen van deze jongeren neemt toe die naar Syrië gaan... maar ook hun leeftijd. En wat betekent dit? En hoe gevaarlijk is het voor Nederland... En de angst in Spanje en Italië voor een bangrun neemt met het uur toe. En dit is natuurlijk allemaal naar aanleiding van die heffing die Cyprus zijn spaarders wil opleggen. Het parlement stemt daar morgen over. Nu eerst Gert Ruk met de hoofdpunten van het nieuws. Radio 1. Het NOS-journaal. De Tweede Kamer wil opheldering van minister Opstelten over de inzet van drones. De politie zou deze geheime onbemande vliegtuigjes steeds vaker inzetten in de strijd tegen criminelen. D66-Kamerlid Schouw maakt zich bezorgd om de privacy van de burgers... die niet weten dat ze op beelden van de politie staan. Werknemers die na een kort ziekteverlof weer aan het werk gaan... worden soms zonder dat ze het weten niet voor 100% beter gemeld. Dat blijkt uit klachten bij het nieuwe meldpunt voor zuinbegeleiding van FNV-bondgenoten. Deze zieke werknemers kunnen na twee jaar worden ontslagen... zonder extra kosten voor de werkgever. Volgens FNV-bondgenoten proberen werkgevers zo om goedkoop van mensen af te komen. De stemming in het Cypriotische parlement over het Europese reddingsplan is verschoven naar morgen. Grootste probleem is de clausule die voorschrijft dat rekeninghouders bij banken meebetalen aan het reddingsplan. Vermoedelijk is nu een aanpassing in de maak waarin minder gevraagd wordt van de kleine spaarders en meer van de grote. En dit zijn de hoofdpunten. Dit is Radio 1. Villa VPRO. Gerrit Jochems. Goedemiddag, tot half vijf gaat het in de villa over de groeiende angst... voor een bankrun in Spanje en Italië. Steeds meer radicale moslimjongen reizen af naar Syrië... om daar met de rebellen mee te vechten. Metropolis behandelt deze week tandartsbezoek. En ons juridische panel Schuld en Boete buigt zich over... een kwijtgeraakte kroongetuige. Een Surinaams verstandelijk gehandicapte jongen die vijf dagen vast zat. En we komen nog eventjes terug op de grensrechterzaak. Uw reacties kunt u kwijt op villavpro.nl. Dit is tot half vijf Villa VPRO. In Spanje en Italië is onrust ontstaan na de bekendmaking van het reddingsplan voor Cyprus. Ook de kleine Cypriotische spaarders moeten meebetalen aan het reddingsplan. De Spanjaarden en Italianen vrezen nu dat hun geld bij een nieuwe reddingsactie ook niet meer veilig is. Iedereen is bang voor een bankrun. Econoom Allard Bruinshoofd, hij is chef internationaal onderzoek bij de Rabobank. Goedemiddag meneer Bruinshoofd. Goedemiddag. Hoe groot schat u de kans op een bankrun in die twee landen? Nou, op dit moment is die kans niet zo groot. Uh, de Cypriotische situatie is voldoende uh, anders en voldoende uniek trouwens ook in een hele Europese context. Uh, om nu niet direct tot uh, uitzaaiing naar andere landen te leiden. Wel is het zo dat als je naar de toekomst kijkt, uh, dat spaarders zich zullen herinneren op het moment dat hun bank of hun land uh, in de problemen is. Dat ze zich zullen herinneren dat er op uh, spaartegoeden is afgestempeld. Uh, en dat ze daar misschien op gaan sorteren. Ja, ik vroeg me trouwens er net af, wat heeft het eigenlijk voor zin om een bankrun te plegen uh, om je spaargeld veilig te zetten? Want die heffing gaat via de belasting. Je kunt al je geld toch wel afhalen van die bank, maar de fiscus weet je toch wel te vinden. Ja, maar deze heffing die wordt, uh, ge die wordt geheven over de banktegoeden. Uh, en dat maakt natuurlijk ook de situatie wat minder stabiel in de toekomst. Want als je problemen ziet aankomen of je ziet iets, iets ontwikkelen, een situatie ontwikkelen... die uh, zou kunnen leiden tot een crisissituatie... dan kun je nu, er nu al voor kiezen om het geld van de bank af te halen... en het gewoon bijvoorbeeld in de oude stok te stoppen of onder je matras. Ja. Uh, op dat moment is het niet meer zichtbaar voor de fiscus. Nee. En kan de heffing daarop niet worden toegepast. Ja. U heeft natuurlijk contact in het buitenland. Hè? Heeft u al een aanwijzing? dat er al een run in voorbereiding is... of dat er al voorzichtig hier en daar geld van banken gehaald wordt? Nou, buiten Cyprus uh, is, uh, is de status natuurlijk uh, verhoogd uh, op paraatheid. Uh, we weten ook uit Italië en uh, vanuit Madrid... dat de centrale banken al daar uh, van uur tot uur de situatie in de gaten houden... en die zien daar nog geen aanwijzingen voor. Wat gebeurt er als het geld massaal van de banken gehaald wordt? Kunt u dat stap voor stap uiteenzetten, wat er dan gebeurt? Nou, als het geld massaal van banken afgehaald uh, wordt, dan moeten banken in eerste instantie bij de centrale bank aankloppen om daar extra kasgeld uh, op te halen, kasgeld in te lenen, om zo aan hun verplichtingen te voldoen. Uh, maar geen enkele bank, en dat, dat is gewoon in, ligt in de aard van bankieren, geen enkele bank heeft alle middelen in liquide vorm paraat om opgenomen te worden. Vertrouwen is essentieel, omdat banken juist uh, spaarmiddelen ophalen om dat in langlopende leningen uit te zetten. Dat is de functie die zij vervullen in de economie. Maar die maakt hen kwetsbaar uh, voor, uh, voor bankruns. Ja. Deze maatregel, hè, als je de media bekijkt uh, van vandaag... dan is er nou nagenoeg niemand te vinden die hiervoor is. Nee, gek genoeg hoor je ook niemand uit de vergadering van afgelopen weekend uh, zeggen... dat dat uh, hun idee is geweest. Uh, dus het blijft een beetje gissen naar uh, hoe dit compromis dan precies tot stand is gekomen. Uh, het lijkt er een beetje op alsof het vanuit uh, de Cypriotische hand zelf is gekomen. Uh, en dan vooral omdat de Cyprioten in het dilemma zitten... Uh, om enerzijds Europa tegemoet te komen en geld op te halen voor hun eigen redding bij de Spades... en anderzijds dat niet al te zeer ten koste te laten gaan van Russische Spades in Cyprus... Ja. Uh, die hele grote tegoeden aanhouden. Mm -hmm. Ja, en je hoort ook de reactie vandaag al uh, vanuit Moskou dat uh, deze maatregel niet eerlijk zou zijn, omdat je nou, natuurlijk bij het uh, heffen op, uh, op grote spaarders, met name uh, grote Russische spaarders, treft. Ja, ja, ja, ja. U noemde dus al Rusland, hè? Uh, het, er zijn geruchten dat de Russische staat mee gaat betalen om die banken te redden ja dat lijkt dan ook wel uh, wel, in, uh, wel logisch te zijn hè? er zijn heel veel Russische ingezetenen die er baat bij hebben om die banken overeind te houden zoals er ook een hele hoop Europese landen zijn die er baat bij hebben om deze situatie op een uh, op een goede manier op te lossen ja. uh, juist om uitstraling te voorkomen Precies. Uh, die heffing is gedaan omdat uh, de West-Europese landen en de IMF... die hebben geen zin om uh, eenzijdig voor die uh, schulden daar uh, op te draaien. Het is dus een politieke beslissing. Nu gaat het parlement van Cyprus daar morgen over stemmen. Stel dat ze daar stemmen, Is dan die hele reddingsoperatie voor Cyprus van de baan? Uh, dan zal die weer onderhandeld moeten worden. Maar ik denk dat, uh, dat er nog best wel wat druk op de ketel wordt gezet... om die stemming goed te laten verlopen... en dat er uiteindelijk een compromis wordt neergelegd... Mm -hmm. waarin ook een meerderheid van het parlement zich kan vinden. Wat is minder uh, schadelijk? Dat deze heffingsregeling en daarmee de reddingsoperatie doorgaat... of dat een heleboel afgeblazen wordt? Ehm... Uh, dat maakt nu niet zo heel veel meer uit, uh, is mijn inschatting. Als ik gewoon kijk naar de financiële stabiliteit voor de rest van het eurogebied. Nee. Ja. Uh, wat er is gebeurd is dat de de facto de belofte dat spaargeld tot een ton veilig is in Europa, die is gebroken. Ja, en uh, dat is het ernstigste. En dat is het ernstigste, en dat is iets wat je niet meer kunt terugdraaien. Nee, nee. Uh, de, uh, tweede ergste situatie is als Cyprus ook failliet gaat... en uh, dat op een oneerlijke manier doet. Dus je wilt nog wel tot een, een overeenstemming komen. Ja. Uh, en een instemming ook van de Cypriotische regering. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is waar men nu voor gaat. Alain Bruinshoofd, chef internationaal onderzoek bij de Rabobank. Hartelijk dank. Heel graag gedaan en een goede middag verder. Dank u. En na half vijf in het Radio nog heel veel meer Cyprus... en volout van deze reddingsoperatie.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 Er is geen discussie over mogelijk. De mooiste glimlach vind je in Indonesië. Maar het lachen vergaat je vaak als je het gebit ziet. Voortand ontbreekt, zwarte tanden of zelfs hele rijen verdwenen kiezen. En dat komt omdat de meeste arme Indonesiërs niet naar een echte tandarts gaan... maar naar de zogenaamde toekang Gigi... die zich zonder enige opleiding genoten te hebben tandarts mag noemen. Eerst maar eens even nieuwe <lacht> Apparatuur bekijken, een boor. Zo'n doe het zelf boor waar we in Nederland gaten mee in de muur boren een hamer, een nijptang, een cirkelzaag. Het lijkt wel de tas van een loodgieter op een timmerman. Maar in uh, Indonesië is het het gereedschap van de, de toucan kiki... de traditionele tandarts waarmee hij, ja, let op... zonder enige verdoving verrotte tanden boort en trekt. Ik ben in de praktijk van Drie Supriono. Het is een beetje morsig hier met uh, afgebladerde verf op de muren... In een steeg, in een verouderd winkelcentrum, waar duidelijk de rijken van Indonesië niet komen, spelen de kinderen voor de deur. Zij het traditioneel, kana tetap kewenangan. Peraturan pemerintah nomor 339, harus seperti itu. En dan vertelt de traditionele tandarts met een behoorlijk sanguïne gezicht dat er sinds kort een wet bestaat die traditionele tandartsen verbiedt nog langer tanden en kiezen te trekken. En waar moeten ze nu dan heen? Zairojoke, dentist. Nou, hij moet zijn patiënten doorverwijzen naar klinieken... waar afgestudeerde tandartsen werken. Want even tussendoor, wat voor een opleiding heeft u? Ja, helemaal geen. Maar zegt hij zegt, dat gaat al eeuwen zo in Indonesië... zelfs toen de Nederlanders er nog waren. Je leert het vak van vader op zoon. Zijn vader van zijn grootvader, hij van zijn vader. Maar dat is hier toch wel het grote probleem, dat deze toekang kiki niet meer kan dan tanden of kiezen trekken... want van een wortelkanaalbehandeling heeft hij geen verstand... en hij weet ook niet hoe je met een medicijn een ontsteking kunt aanpakken. Want voor kiespijn heeft hij maar één oplossing... dat is gewoon die tand eruit trekken. Vandaar dus al die verwoeste gebitten in Indonesië. Maar de tas van u staat er nog steeds... Eh, niet stiekem nog steeds tanden trekken? Omdat je met een moedersarap is een risico. Ik kan niet meer bedrijven met dengan risiko risico. Nee, nee, nee, dat deurt ze niet meer. Hij zegt, ik ben niet braan, niet moedig genoeg. De boete is een tientje, terwijl voor het trekken van een tand hij nog geen uh, euro krijgt. En De regering is er behoorlijk slim afgeweest, want in de volkslinieken... mag een tandarts niet meer dan 40 eurocent vragen voor het uh, trekken van een kies. Hij rommelt wat in zijn uh, laadje. Mij, ja. Want Pak Davy is het absoluut niet met zijn nieuwe wet eens... want als eenmaal de tand getrokken is zegt hij biedt hij wel degelijk een cosmetische behandeling door. Oudere die cabuttigen dentis, dan pakken we Gigi? prothese. Zijn patiënten uh, neptanden te verkopen en daar moet hij toe kan kiki het nu van hebben. En adaption te prothese? Prothese, ja. Mag ik eens zo'n uh, nep zo'n prothese zien? Oh ja, zat zat. Oh ja, ja. Hij opent een laagje allemaal allemaal neptanden en kunstgebitten in liggen. Er is inmiddels ook een patiënt binnengekomen. Met een cirkelszaag zaagt hij een verrotte tand, of een verkleurde tand moet ik zeggen, tot een stompje. Waarna hij er een neptand bovenop plakt, kostte 2 euro inclusief behandeling. En wat, wat, wat kost nou een heel gebit? Ja, een hele mond vol geplakte tanden. Dus een nieuw gebit heb je in Indonesië al snel voor nog geen 100 euro. Het is gewoon zo'n plastic gebit die je in Nederland op de kermis koopt. Daar kan je toch niet mee kouwen? En de pijn van zo'n plastic ding op je kaken als je eet. Nou, de toekang Kiki is het absoluut niet met mijn kritiek eens. Hij zegt het is goedkoop en betaalbaar voor de armen... want in de kliniek kost een kunstgebit al snel 240 euro... En dat is meer dan een maand salaris. Ja, het is moeilijk voor deze tandartsen om mee te gaan met hun tijd. Ze zijn te oud en missen iedere basisopleiding, soms zelfs de lagere school. En ze menen nog steeds dat ze naar de universiteit kunnen gaan... voor die inhaalslag om alsnog tandheelkunde te studeren. Maar goed, daar wil de overheid niet meer aan. kita de wil tukang gigi yang memang punya kompeten dan profesional di bidang itu. Maar waar schuwt u dan? Dan bestaan er wel 75.000 werkeloze, traditionele tandartsen in Indonesië. En is er een rijke, nou ja, ik weet het niet, rijke traditie verloren gegaan? We horen een verslag van Wilma van der Maten. Morgen gaan we naar de Balkan, waar veel Serviërs helemaal geen tanden hebben. Well, around 9% van de 9% van de volwassen bevolking heeft dus geen tanden. Dat zijn zo'n 450.000 mensen zonder tanden. Dat is morgen. Steeds meer Nederlandse moslimjongeren reizen af naar landen als Somalië, Pakistan, Afghanistan en vooral Syrië om mee te vechten met de rebellen. De toegenomen aantallen en de radicalisering van deze jongeren... vindt de nationale coördinator terrorismebestrijding en veiligheid Dick Schoof... heet hij zo ernstig dat hij het dreigingsniveau laatst heeft opgeschroefd. Omar Ramadan is directeur van Radaradvies. Dat is een bureau voor sociale vraagstukken. Hij adviseert overheden over radicalisering. Goedemiddag, meneer Ramadan. Goedemiddag. Zeg nog even een paar regels wat uh, Radaradvies precies doet. Uh, nou, met zo'n 50 mensen werken we in Nederland vooral voor gemeenten, op uh, terrein als jeugdzorg en werk. Maar we zijn nu ook in Europa voor de Europese Commissie, en trouwens ook wel voor de nationale overheid in Nederland, erg actief op het terrein van radicalisering. En dat doen we al uh, verschillende jaren. Hm. Hoe worden jullie gefinancierd? Uh, de, uh, wat we voor de Europese Commissie doen, dat, dat doen we rechtstreeks voor de Europese Commissie, en daarvoor werken we met heel veel wat dan heet Eerste lijnswerkers in allerlei Europese lidstaten samen. Dus dat zijn uh, politieagenten, mensen uit de gezondheidszorg, reclassering... Uh, maar ook NGO's. Ja, ja. ja. Um, die jongeren die naar die uh, strijdtonelen gaan... Hè? dan met name Syrië de, ja. de laatste tijd. Uh, is daar een, iets algemeens over te zeggen? Is het een bepaald type jongeren? Nou ja, het zijn uh, vooral uh, jongens en geen meiden... Um, ze hebben, een groot, ze hebben het gevoel dat, ze, uh, dat er onrecht is, dat bestreden moet worden. Uh, uh, het is altijd ontzettend lastig om te kijken om, of je te maken hebt... met een rebelse puber of met een terrorist in de dop. Dat onderscheid is pas achteraf en heel moeilijk te maken... Ja. Ze zijn in ieder geval zoekende en gefrustreerd. Uh, dat geldt zowel voor die rebelse pubers maar als voor die... Maar waar zijn ze gefrustreerd over? Want dat lees ik ook inderdaad overal. Maar waarom eigenlijk? Wat is hun per se aangedaan? Nou ja, ze zijn niet tevreden met de plek die zij en hun gemeenschap... of wat zij als hun gemeenschap beschouwen hebben in de samenleving. Uh, ze zijn echt zoekende. Ze hebben dus um, um, het nog niet gevonden. Ze hebben vaak ook een... En een radicalisering wordt ook vaak bevorderd door een, een knauw die je in je persoonlijke leven hebt meegemaakt. Kan met iets heel anders te maken hebben, bijvoorbeeld een sterfgeval in de nabije omgeving. Hmm. Uh, nou ja, ze denken dus dat, dat is de islam uh, uh, uh, onheus bejegend wordt door het Westen. Uh, en, uh, maar eigenlijk is het een. Uh... Afgeleide, want dat is niet echt wat ze dwarszit, dat maken ze ervan, krijg je de indruk. Nou ja, het is een en, en ze hebben een heel romantisch beeld van wat ze daar in Syrië bijvoorbeeld kunnen aantreffen. En ze zijn ook erg op zoek, dat zie je bij veel jongeren die radicaliseren naar een soort kameraadschap. Ja. En ze missen misschien wel nu in hun huidige omgeving warmte en uh, ja, dan langzamerhand treedt er een proces van radicalisering op. Ik pleit dus ook enorm voor vroegtijdige signalering, voor preventie. Er is Nederland altijd erg sterk in geweest. Uh, maar goed, ze hebben dus een romantisch beeld... van wat men daar in uh, landen waar ze vaak nog nooit zijn geweest... kunnen aantreffen wat betreft broederschap, kameraadschap... en dan samen uh, strijden tegen onrecht. Terwijl veel van die groepen die daar al actief zijn... dus de, de, de, de lokale, de autochtone strijders in landen als Syrië... die wantrouwen deze buitenlanders vaak een beetje... want ze denken dat dat pottenkijkers kunnen zijn, misschien wel infiltranten... Dat zou zomaar kunnen natuurlijk. Het zou ja. zomaar kunnen. Ze hebben natuurlijk geen vechtervaring... dus ze moeten de rotklusjes opknappen. Het duurt vaak heel erg lang eer ze mee mogen doen. Ja. Dus ze raken daar nog gefrustreerd ook. Uh, en als ze dan mee mogen doen, dan komen ze er ook wel achter... dat oorlog ja, toch echt een heel stuk smeriger is... dan dat je in Nederland op filmpjes of videogames ziet. Ja. Ken jij ook van deze jongeren persoonlijk? Nou, ik ken ze niet persoonlijk. Maar dat Europese netwerk, dat RAN heet. Hè, wat we dus voor de Europese Commissie doen. Daar zijn 500 zogenaamde eerste lijnswerkers bij betrokken. Dus dat gaat van Zweedse jongerenwerkers. die uit de scene zelf komen. die dus gederadicaliseerd zijn. tot nou ja, Italiaanse agenten en alles daartussenin. En daar komt wel, heel veel, ja, heet wel tech heel veel casuïstiek uit voort. Dus heel veel beschrijvingen van jongeren die geradicaliseerd zijn. die misschien die stap naar het buitenland overwegen of hebben gemaakt. Nu naar Syrië, voorheen naar andere landen, Tsjetsjenië, noem maar op. Inmiddels is dat dus ook wel goed zicht op wat nou eigenlijk werkt... om te voorkomen dat ze die stappen maken. Hun directe omgeving, heel eenvoudigweg hun moeders, hun familie... de buurten waarin ze opgroeien, die willen dit vaak niet. Die worden ook met de nek aangekeken... dat hun zonen en buurjongens uh, afreizen en soms negatieve mensen. Het zijn dus helder. Niet voor iedereen. Voor sommigen natuurlijk wel. Maar niet voor iedereen. Um, er zijn nogal wat landen in Europa waar men ook hiermee te maken heeft. en Waar men die omgeving rondom die jongeren nuttig gebruikt... om vroegtijdig te signaleren, vroeg in te grijpen. Want dan is iemand nog vatbaar voor... Goh, een schoolloopbaan, een carrière is misschien beter ja. dan... Nou ja, zo'n vechtervaring daar. Maar ja, hoe kun je ingrijpen? Ik bedoel, ze zijn vrij om te gaan en te staan waar ze willen. Ja, dat klopt. Uh, als ze al vergeradicaliseerd zijn en echt op het punt staan... om af te reizen, gesprekken hebben gehad met Ronslaas... misschien met ja, lotgenoten die daar al zijn geweest... dan is het ontzettend moeilijk om iemand daarvan af te houden. En dan zijn het vaak ja, praktische bezwaren die nog in de weg staan. Helaas is Syrië, Syrië makkelijker te bereiken uh, voor westerse jongeren. Is het uh, daarom zo populair nu? Nou ja, Tsjetsjenië is lastiger te bereiken dan, dan Syrië. Ja. Turkije is goed te... Uh... Maar is er ook iets in het, de aard van het conflict in Syrië... wat het populair maakt? Populairder dan andere landen, Pakistan, Afghanistan? Nou, um, wat betreft het vermeende onrecht jegens de islam niet. Maar... Um... Uh, in Syrië wordt natuurlijk een strijd geleverd tegen een dictator. Mm. En die strijd die wordt ook door het Westen gesteund. Ja. Uh, dus in die zin zou je kunnen zeggen... dat deze jongeren aan de goede kant van de strijd staan... maar bij de foute clubs. Er is ook mm. een nationale oppositie in Syrië... en die wordt volop door het Westen ondersteund. Ja. En misschien zelfs door twee landen... Engeland en Frankrijk binnenkort met wapens. Ja. En, en dat... dat was in Tsjechenië, Afghanistan Irak... vochten deze nou ja, Westerse jongeren natuurlijk... tegen geallieerde Westerse troepen. Dus in die zin is, is het Syrische conflict bijzonder. Um, en ja, het heeft gewoon nu alle belangstelling. En daarom is het populair en daarom overweegt men het. Ja. Nu uh, leek het er even op uh, alsof Nederlandse jongeren... Nederlandse moslimjongeren oververtegenwoordigd zijn uh, in Syrië. Is dat zo? Nou, dat, dat leek inderdaad zo te zijn. Dat leek zo te zijn afgelopen week in de berichten... en naar aanleiding van uh, die NCTV-rapportage. De contacten die wij uh, hebben met uh, allerlei organisaties en overheden... in Groot-Brittannië, uh, België en ook Scandinavië... Nou, die rapporteren eigenlijk ook wel dat er grote groepen jongeren uit die landen... met een islamitische achtergrond... afreizen naar Syrië. Uh, dus uh, ja, we zijn geen hofleverancier. Uh, <laughs> gelukkig maar misschien. Maar het ook wel weer heel onrustbarend. Want dat betekent dat er vanuit verschillende westerse landen... grote groepen jongeren ja. naar Syrië gaan. Er is nog iets anders curieus aan de hand. En dat is echt nieuw. En dat is ook de... De echte reden waarom je ook hier bent om dat hele verhaal uiteen te zetten. Het zijn eigenlijk jongeren tussen de 20, 18, 20, 25. Maar nu zie je een verschuiving in die leeftijd. Ja. Nou ja, voorheen zeiden wij altijd vanuit Radar of andere mensen die dachten daar verstand van te hebben van. Nou, Radicalisering, dat, dat heeft inderdaad met die puberteit, met die zoektocht te maken. Dat zijn uh, pubers, jongvolwassenen op zijn best. En als ze drie wees aantreden, dan uh, ja. komt het goed. En die dat drie wees, dat staat ja. voor woning, werk en even onherbiedig wijf. Ja. Met andere woorden, dus als ze een vrouw vinden, een stichten, het zijn meestal mannen en jongens... Gedomesticeerd zijn. Ja, dan, dan komt het wel weer ja. op zijn pootjes terecht. Nou, en dat is hier niet zo. Hier zijn ook, nou niet alleen maar... hier zijn ook uh, jonge vaders uh, die ja, toch scherp zouden moeten nadenken... Uh, welk, met welk verhaal ze hun kinderen, nu nog misschien in de luier... straks opzadelen als ja, dit hele conflict uh, afgelopen is... en er teruggekeken wordt. Ja. En, uh, Wat zit ja. daarachter? Dat vind ik ontzettend lastig om in te schatten. Uh, en soms zitten er achter dit soort bewegingen heel weinig verheven theorieën... dat gewoon Syrië makkelijk bereikbaar is... Veel van die andere brandhaden kon je niet met een. Uh... Nee, maar die jonge vaders. Dat het, die jonge ja. vaders. dat die kennelijk. Uh, niet die klassieke ontwikkeling doorgemaakt hebben. en op een gegeven moment. op de drie wees stuiten. Ja. en dan vervolgens. Ja. Een, een heel burgerlijk. bezadigd leventje gaan leiden. Waarom is dat niet zo nu? Wat is er gebeurd? Ik, ik, ik heb geen verklaring ontmoet waarom dat per se voor die dertigers die al uh, nou ja, gevestigd zijn, uh, waarom die nu ook vatbaar zijn voor radicalisering. Het zijn ook vaak, is nou, geen andere verklaring dan dit soort dingen, ook vaak sneeuwballen zijn. Als daar, nou ja, om en dan bij de honderd Nederlandse jongeren in Syrië zijn of zouden willen zijn, dan is dat. Een hele grote groep, maar eigenlijk als je het afzet tegen ja, de totale doelgroep nog relatief klein. Ze schijnen vooral uit Den Haag te komen, meer oh. Marokkanen dan Turken. Dus het heeft ook heel erg te maken dat als ergens een ronselaar of een groepje wat actief is en dit verhaal gaat, ja voor je het weet heb je, heb je een dozijn van deze jongens. En dan, ja, als dat dan net een vriendengroep is... of een kennissenkring. dan, dan is er ineens een trend gezet. Het dus moet ineens denken aan de Eerste Wereldoorlog. Dat de hele regimenten gevormd werden door bepaalde scholen, bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja. Nou ja, is zo, zo is het wel. Hè. Kijk, en het is ontzettend lastig om dit te duiden... want men is natuurlijk niet zo spraakzaam hierover. Zeker de jongeren die al verder geradicaliseerd zijn... en echt ja, concrete plannen maken om die kant op te gaan. Maar het schijnt dus inderdaad ja, uh, uh, ook wel... Het zijn vaak gewoon kennisekringen of vriendengroepen... Ja. Uh, die elkaar kennen en op die manier meenemen. Ja. Um, Spelen de moskeeën hier nog een rol in, in het rondselen, in het werven? Nou, ik, ik, mijn inschatting is dat moskeeën in Nederland, maar ook in andere lidstaten... dat die uh, misschien anders dan een tien jaar geleden uh, dit niet meer doen. Uh, in ieder geval niet meer uh, heel erg fors. Uh, ook daar uh, zien de moskeebesturen in... Uh, dat dat niet hun rol is en dat ze zichzelf daarmee ja. in de problemen brengen. Maar wel allerlei ja, mensen daaromheen, uh, die ook on onbekend zijn binnen in moskee... Ja, die, die spelen daar wel een rol in. En het internet natuurlijk. Ik bedoel, Er hoeven ja. niet echt rondslaars uh, uh, uh, uh, uh, in fysieke uh, persoon uh, te uh, naar Nederland te komen. Um, ja, door elkaar filmpjes of van gruwelbeelden toe te sturen, uh, gebeurt dit soort... Radicalisering ook via internet. Ja, nu is het gevaar voor Nederland, voor de Nederlandse veiligheid, volgens de coördinator uh, terrorismebestrijding, uh, dat die jongeren daar van alles meemaken: traumatische ervaringen, oorlogservaringen, misschien zwaar gewond raken ja. en dan toch enigszins getraind en battlehardend, zoals het heet, terugkomen in Nederland, ja. waardoor de, uh, het gevaar op aanslagen stijgt. Is dat een logische. Ja, het klinkt logisch, maar is het ook. Het gaat hier dan niet. Om, een wetenschapper zei ooit tegen mij, Ger, het gaat er niet om wat logisch is, maar het gaat om wat waar is. Ja. Is dit waar? Nou, of het waar is zal moeten blijken. Uh, natuurlijk klinkt het niet alleen aannemelijk dat ze gehard worden, dat ze ervaring opdoen met geweld. Wat ze als ze gewoon. Nou ja, in Nederland zijn geboren en getogen, en niet hebben meegemaakt. Uh, maar ze worden niet alleen maar gehart, ze raken volgens mij ook gefrustreerd. En dat wil ik, ik weet niet of we ze allemaal via Radio 1 bereiken. maar ik zou ze toch echt willen oproepen dat het romantische beeld dat ze elkaar aanpraten over een kameraad, een broederlijke strijd die je daar kunt voeren. en dat je er, uh, nou ja, een vrienden voor het leven op doet. Ja, het is geen padvinderij. Hè? Ik bedoel, uh, men wordt gewantrouwd. Men spreekt vaak de taal slecht. Hè? Dus mm. de, de, de jongeren die daar die afreizen. Uh, men komt er lastig tussen. Als men ertussen komt, moet men echt smerige klusjes op. Uh, uh, uh, dus dat is niet meteen uh, uh, uh, de, de gevechtstraining waar men van droomt. Maar inderdaad, dus als men terugkomt... heeft men niet alleen maar uh, ervaring met geweld opgedaan. Gepleegd of waargenomen. Uh, maar men is ook nog gefrustreerd geraakt. Want men mm. heeft... Niet kunnen doen daar wat men eigenlijk waar men van had gedroomd. Ja, ja. En dat. Uh, dat is bijna altijd zo. Dat, uh, hoe, is, hoe weet je dat? Want je hebt niet echt direct contact met die jongeren. Nou, nee, maar dat blijkt wel uit mensen die contact met hen hebben. Uh, niet alleen nu, maar ook uit eerdere uh, incidenten en eerdere brandharden. Wat dat betreft is het bijna enigszins vergelijkbaar met veteranen, zeg maar, die. Nou ja, gewoon een klassieke legerdienst, ja. zeg maar. Ja. Maar dat is één ding. De stap naar aanslagen plegen is toch wel een hele andere. Dat is klopt. het niet een beetje een grote stap om die te zetten? Dat is een hele grote stap. En eigenlijk voordat we bij ja, die verdere stappen zijn... zou ik ervoor willen pleiten. Kijk, het is ontzettend lastig om mensen die geradicaliseerd zijn... die zelfs al gewelddadig extremisme in Syrië of elders hebben gepleegd... om die nog op het rechte pad te brengen. Dat lukt wel. Het zijn bijvoorbeeld in Zweden en Duitsland exitprogramma's... voor extreemrechtse rechtse neonaties, maar ook voor islamitische... Uh, de extremisten. Dat is ontzettend lastig. Je moet veel verder daarvoor zijn. En daar is Nederland was daar uh, in de jaren na Van Gogh en Fortuyn de Moorden op hen uh, uh, bekend om. Om de ja. goede preventieprogramma's waarbij in Nederland de wijkagent signalen deelde met de juf voor de klas. Met de jongerenwerker die wel eens bij het gezin binnenkwam. En zo. Men snel maar wat kon je doen? Was. Nou, dan doen? Nou, dan... praten men... op die jongeren bijvoorbeeld. Ja, en dan heeft het nog zin. Of met de ouders. Exact. Dan wat heeft het opvalt nog zin. is dat de vader helemaal uit beeld is. De moeders... De moeders nee, worden genoemd? vaker genoemd dan de vaders, ja. dat klopt. Maar dus dat, dat, dat, de Nederlandse aanpak, zou je kunnen zeggen... is om al snel een beeld te krijgen van wie er vatbaar zijn voor radicalisering. Die nog lang niet zo ver zijn om treintickets naar ja. de Syrische grens te boeken. Ja. Maar die daar vatbaar voor zijn. Uh, uh, dus ook die, die, die, die, die samenwerking met verschillende eerste lijnswerkers is hier beter dan in andere lidstaten. Dat moet echt volop benut worden... Want dan kun je inderdaad inpraten. Kun je laten zien dat, nou. dat je, als je een keer voor een stageplek wordt geweigerd. dat dat niet komt door je islamitische komaf. Maar uh, omdat er nou, al meer mensen worden geweigerd. Ja. Nu constateert het Openbaar Ministerie. met enige spijt in de stem. als je dat zo leest. Oh. Dat, dat fantaseer ik een beetje erbij dan. met enige spijt in de stem. dat het nog nooit gelukt is. om deze jongeren die voorbereidingen te treffen. om nemport waarheen te gaan. Uh, om die strafbaar te stellen. Dat klopt. Zou dat een oplossing zijn? Als dat wel kon. Ja, ik begrijp dat men dat, uh, de wet wil aanpassen zodat ze niet alleen vervolgd, maar ook uh, gestraft kunnen worden. Uh, en tegengehouden, desnoods. Ja, en tegengehouden. Uh, uh, allicht zal dat helpen. Uh, ik denk niet dat uh, jongeren die al heel gemotiveerd zijn om omdat ze gefrustreerd zijn, omdat hun vrienden uh, zeggen dat het goed is. En om religieuze redenen dat die echt op het punt staan om af te reizen. Die vergevorderd zijn in hun radicalisering. Om die tegen te houden. Maar toch weer even pleidooi voor die nou ja, polderaanpak. Door er vroeg bij te zijn. Door uh, de agent uh, in de wijk, uh, de juf voor de klas, de jongerenwerker hierbij te betrekken. Wat een andere lidstaten echt... Nou ja, wat raar is in andere landen van Europa. En daar is dit echt een zaak van terroristenvangers, van politie, inlichtingendiensten. Maar door die, die, die, die sociale sectoren hierbij te betrekken. kun je vroegtijdig ingrijpen. En dan kan het natuurlijk helpen dat dit ja, strafbaar is. Dan kun je dat meenemen in het ja. verhaal van. Nou ja, maar die dertigers, die jonge vaders, waar je het zo pas over had. Hè, dat is, als die terugkomen, dat is een hele andere koek. Die dat vergen gott. een andere aanpak, neem ik aan. Die vergen een andere aanpak. Dat vergt inderdaad zowel een andere aanpak in het signaleren. Want al die. Uh, mensen die ik net noemde, die uh, signaleren natuurlijk iemand die op school zit makkelijker dan een, een jonge vader. Ja. Uh, maar dat, uh, uh, okay. uh, preventie is volgens mij uh, veel belangrijker. Alle energie die je daarin steekt, die is uh, veel beter besteed dan achteraf proberen okay. te corrigeren. Omar Ramadan, directeur van Radeadvies. Hij adviseert gemeenten over radicaliserende jongeren. Uh, zeer bedankt. Uh, goedemiddag. Uh, wij zijn terug bij u naar de andere aan de andere kant van het Hoe is het toch met oud-minister Bomhof? Wat denkt u van Bram van der Vlucht? Hoe komt de koffiedame opeens als zoveel geld? Ingeborg Elsevier.